Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het lichaam van Joey Hofman is gevonden, bevestigt de Turkse politie aan de NOS. De Nederlandse politie heeft de familie van de man uit Haaksbergen geïnformeerd... dat het lichaam is gevonden in zuid turkije in de buurt van de plaats Silivke. In die omgeving was eerder gezocht, maar nog niet op de plek waar het lichaam is gevonden... zegt een Turkse politiecommandant. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Joey Hofman van 21 uit Haaksbergen vertrok eind juni naar Turkije... waar hij met een bevriend echtpaar een huis zou gaan bouwen. In de Westerschelde bij Bad is een groot containerschip vastgelopen. Het scheepvaartverkeer is deels stilgelegd, alleen kleine, kleinere schepen kunnen erlangs. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een Chinees containerschip van 366 meter lang. Sleepboten zijn onderweg om het schip los te trekken. Rijkswaterstaat verwacht dat het lostrekken tot vanavond duurt. De uitgeprocedeerde Armeense vrouw die met haar twee kinderen in het asielzoekerscentrum in Amersfoort woonde, is vanochtend uitgezet. Defence for Children noemt het vreselijk dat de moeder op weg is zonder haar kinderen. Die waren uit logeren toen de vrouw werd opgepakt. Waar haar kinderen van 12 en 11 nu zijn, is niet bekend. De kinderen komen niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat het gezin in het verleden niet zou hebben meegewerkt aan een vertrek uit Nederland. De politie heeft op de A13 bij Rotterdam een Albanees aangehouden... die zeer waarschijnlijk een gezochte moordenaar is. De arrestatie afgelopen weekend gebeurde min of meer bij toeval. Een team dat kentekens van auto's controleert... kwam erachter dat de auto van een verdacht verhuurbedrijf was gehuurd. Bij de controle bleek dat de bestuurder een vervalst identiteitsbewijs bij zich had. De man is zo goed als zeker een 41-jarige Albanees... die hoog op de opsporingslijst van Interpol staat... En wordt verdacht van moord en de handel in zware militaire wapens. Het weer, vrij veel zon, in het noorden mogelijk een bui. En het wordt 21 tot 25 graden. Morgen vrij warm, 22 tot 27 graden. Dan zijn er wel flinke regen en onweersbuien. Dit was het FDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee, Zandvoort, Zandvoort. Zandvoort, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Watertoren. Zandvoort. Mami, te mami, To Puerto Rico, say the word and we go. Nice. You can be my flicker. Girl, I'll be a flicker, mama. Sister. I will never make a promise that I can't keep. I promise that just smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. I take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's you us. Say it's us. And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 Zandwoord ook op internet. Zie FM Zandwoord.nl. Zie FM. Ik ben op de legends en de myths. Achilles en is gold. Achilles en is gear. Spider-Man's control en Batman met de spins.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 She want a risk I'm not looking for some En de bourgak en ik. Vind je niet wat ik zeg, amour. Ik zeg, plan mon amour. Mademoiselle, tu es très belle. n s i s Je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. n e x Dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. En naar de Notre-Dame en aan de Seine. En daarna samen op, laat doen even. Mmm. en ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zijde, mijne zijn ze liggen mix van dood, ja, en Anouk Oh, oh, oh. er gebeurt iets met mij. Toen zei, zei, je suis néerlandaise. Oh, oh, je parle een beetje français. En ik zei. Zie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 vando il punto di equilibrio dei sentimenti per lei. per, lei. per, lei. per lei. E andrò a cercare nei miei che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi, poi strapperò dalle mie là le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi Het is so beautiful the light the oh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 Per lei, per lei, per lei, oh per lei, io me ne andrò ai limiti dell'impossibile per lei, per lei superrò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo in tien.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 Zie je hem, maak Want de zon schijnt.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 de dos es dan si motor que es la fuerza del corazón todo no, no. es la fuerza que te lleva que te y que te llena que en que te que a Dios es un sentimiento casi una obsesión si la Ik que niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. no, weet no, wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet Es lo que va cegando al amante que da por ahí, Señor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador será la fuerza del corazón No Y es la que te lleva, que te